7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Noord-Korea waarschuwt geen verandering van politiek. Oproep tot massaal protest in Syrië en 700 kalveren omgekomen bij brand.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 Scheid het korpschef van Twente, Martin Sietal Singh, pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkshand zegt Sietal Singh dat het politiewerk moet verschuiven van repressie naar het verzamelen van informatie. Hij stelt dat als de politie die informatie goed gebruikt, ze niet alleen meer kan voorkomen, maar ook meer oplossen.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 Vier tot zes Kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Bewoners van de Helmondse binnenstad moeten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook. Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Theater en Speelhuis en de Kubuswoningen vormen samen een rijksmonument van architect Piet Blom.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 Dan is weer nog eerst buien en zee een stevige noordwestenwind. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 7. Later weer toenemende bewolking en regen. Morgen bewolkt en wat druilerig en 5 tot 10 graden. Tijdens de jaarwisseling mogelijk wat regen. Om middernacht is het een graad of 10. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit.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 Een hele morgen. het is vrijdag 30 december. We gaan kijken of we Fred Rutte zelf te pakken kunnen krijgen... over het laatste nieuws dat hij dus vertrekt als trainer van PSV... aan het eind van het seizoen. Verder hebben we Turkije. Turkije heeft namelijk een grote vergissing begaan. En die zorgt voor onrust. Hulporganisaties in Egypte zijn boos... want veel kantoren van die organisaties zijn zonder reden doorzocht. En wat is er toch aan de hand met die Botlekbrug? Er is alweer een schip tegenaan gevaren. Maar we beginnen met de brand in Helmond. De Helmondse Kubuswoningen zijn aangetast en het theater Het Speelhuis is afgebrand. Het gaat om bijzondere bouwwerken van architect Piet Blom, de eerste die, die in Nederland bouwde. Paul Sanders was gisteravond in Helmond en registreerde het ongeloof bij de omstanders. Een dikke zwarte rookwolk hangt boven het centrum van Helmond. Er is brand in het theater, het speelhuistheater, midden in het centrum van de stad. Dat niet alleen, ook de omringende kubuswoningen lopen gevaar. Het is uh, ja, een groot verlies voor Helmond, uh, absoluut. Ja, ik kan het niet heugen, maar, uh, of niet heugen, ik zou het moeten heugen. Maar 25 jaar, ik weet niet hoe oud de speelhuis is, maar uh, zeker al langer, ja. ja. Een van de kubussen, helemaal boven in het puntje, brandt nog. Het gloeit nog na, alsof het zeg maar een haardvuur is. Het pand verder, de kubus is helemaal verwoest, is zwart geblakerd. En er staan nu twee grote Hoogwerkers water op die woningen te spuiten. Die woningen zijn verloren gegaan. Ik kijk door het raam en het lijkt net alsof er een open haard binnen aan is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is vuur, ongewenst vuur in de kubuswoning in Helmond. Fons Jacobs, bent de burgemeester van Helmond.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 Het is eigenlijk een, een, een, een dubbele tegenslag. Hè? Niet alleen het theater is verloren gegaan, maar ook uh, een groot gedeelte van die kubuswoningen... waar zoveel Helmonders zo trots op zijn. Ja, het theater uh, moeten we echt afschrijven. En, en, en ja, we moeten ons gaan beraden, hoe gaan we dit weer invullen? Het is, is nog te vroeg om daar een, een, een oordeel over te hebben. Uh, inmiddels weet ik wel dat de bouwtekeningen ook beschikbaar zijn. Dus dat nemen we ongetwijfeld aan het afwegen mee. En, en, uh, maar het mag natuurlijk niet langer wond blijven in het centrum van de stad. Dus uh, we zullen heel snel plannen moeten gaan maken om te kijken hoe we dat, uh, die schade toch weer een belangrijk deel kunnen herstellen. Maar die emotie die er in dat gebouw zat, ja, die krijg je nooit meer terug. Men heeft het altijd over die kubuswoningen in Rotterdam. Maar die in Helmond waren de eerste, hè? Ja, dat klopt. Piet Blom heeft eerst langs de traverse drie woningen als proefgemaakt. gemaakt. Vervolgens heeft hij een speelhuis gebouwd met deze kubus eromheen. En daarna is Blaak gekomen in Rotterdam. Dus, maar dat mag ook wel eens iets door Rotterdam van Helmond worden overgenomen. Dat is geen probleem. Maakt het daarom ook zo belangrijk, want u noemde net al, die, die tekeningen bestaan nog. Dat u misschien wel alles op alles gaat zetten om die gebouwen weer te restaureren of te herbouwen? Nou, we gaan het in ieder geval bij de afweging betrekken. En ik was eigenlijk zelf. Ik ben zelf een beetje gerustgesteld. Ik ben dan ook gek op, op architectonische vernieuwingen. En toen ik het hoorde dat, dat Abel Blom nog de tekening had, toen was ik, zelf eigenlijk een beetje zo van, nou, was ik wel een beetje verheugd om dat, dat die mogelijkheid in de afweging kan worden meegenomen. Ja. Maar het zal de komende weken, maanden, misschien wel een jaar, een leedteken blijven? Ja, dat, dat kun je niet zomaar herstellen. En ik zeg al, de sfeer die dat uitademen, die ben je voorgoed kwijt. Dank wel. Paul Sanders in gesprek met Fons Jacobs, de burgemeester van Helmond. De 45 Somalische asielzoekers die op tweede kerstdag... een tentenkamp in Ter Apel hadden opgezet... beginnen toch een nieuwe asielprocedure. Ze nemen het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst toch aan. En daarmee komt er een eind aan de actie... en verlieten de Somaliërs gisteravond hun tentenkamp. Luister naar de bijdrage van verslaggever Garnie van Pinksteren. Het lijkt erop dat de hele groep naar binnen gaat... De Spullend afval wordt hier opgeruimd. Tenten liggen plat. De vuren branden nog. Maar er staan rolkoffertjes ingepakt. En de mensen zijn nu klaar om van het grasveldje voor het asielzoekerscentrum... ook echt het asielzoekerscentrum in te gaan. U gaat dus naar binnen en u heeft een akkoord bereikt. Ja, ik heb eh, genoeg. Niet. Wat heeft u dan nu bereikt? Ja, ik ga naar binnen. Maar ik ja. heb nu meer... En beter dan vorige keer. Maar wat heeft u dan gekregen wat u eerst niet had? M meer dan van vorige keer. Wat dan? Ik kan niet zeggen, het is geheim. is geheim? Waar gaan jullie vannacht slapen? Hier is alles ingepakt, hier kan je niet meer slapen. Nee, niet hier, maar... In het asielzoekerscentrum? Ja. Want u gaat met z'n allen straks naar binnen? Ja, binnen het asielzoekerscentrum. Oké, okay. ik ga ook naar binnen, dan wacht ik u daar <laughs> weer op. Ja,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 Wat er aan afval is achtergebleven, alle dozen, alle plastic zakken, alle etensresten, de vuilnisemmers, de vuurkorven, weg. En daarmee is het kamp van Somaliërs hier bij Terabel voorlopig in ieder geval, verleden tijd. En dat zei onze verslaggever Garry van Pinksteren. Een grote vergissing van het Turkse leger... heeft voor veel spanning gezorgd in Turkije. Bij een bombardement in Oost-Turkije doden het leger gisteren per ongeluk... 35 dorpelingen die ze aanzagen voor PKK-strijders. Groot protest van Koerden in het hele land volgde. Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, vandaag worden de slachtoffers van de aanval begraven. Wordt er bij die begrafenissen nog veel onrust verwacht? Ja, er wordt waarschijnlijk wordt dat onrustig. Uh, begrafenis zijn natuurlijk altijd een heel emotionele gebeurtenis. Zeker ook in Turkije. En uh, vergeet niet dat deze mensen die, die gedood zijn bij die aanval... dat die uh, verbrand zijn, want het waren brandstofsmokkelaars. Uh, en uh, vele van die mensen die nu uh, begraven gaan worden... die hebben hele grote brandwonden, die zijn echt enorm verminkt. En het is een heel emotioneel uh, iets uh, uh, gebeuren in Turkije. Gisteren waren er al protesten in het gebied zelf... Bijvoorbeeld in Zuidoost-Turkije hebben heel veel winkels die zijn dichtgegaan. als protest tegen wat er gebeurd is. Ook in Istanbul waren er relletjes bij Taksimplein. Dus ga er maar vanuit dat het vandaag onrustig wordt. Ja, en dan is de grote vraag, die volgens mij iedereen zal bezighouden: hoe kan het dat het leger deze fout heeft kunnen maken? Ja, nou, dat is de hamvraag. Het leger zelf heeft zich gisteren natuurlijk direct verdedigd. Hij heeft gezegd, we hebben alle procedures gevolgd. We hadden informatie dat de PKK-strijders, uh, terroristen zeggen zij, vanuit Irak naar Turkije aan het komen waren. Maar de grote vraag is, hoe heeft het kunnen gebeuren? Het is duidelijk dat er een grote rol is gespeeld door... Uh, onbemande vliegtuigjes, die de zaak daar in de gaten houden, die hebben die groep opgepikt. Er wordt ook wel gezegd dat er een soort tip is gekomen van de Turkse veiligheidsdiensten, de Miet, zoals die in Turkije wordt genoemd, die zeiden dat er een grote groep PKK's vanuit Irak naar Turkije is gegaan, maar hoe dan ook, ergens is het fout gegaan, en uh, op een gruwelijke manier fout gegaan, en uh, een woordvoerder van de AK-partij die heeft gezegd, van wat er ook gebeurt, er komt een groot onderzoek, en duidelijk moet worden wat er gebeurd is, en er zal niets verborgen geworden, complete openheid zou gegeven worden. Dankjewel, Bernard Bouwman vanuit Istanbul. Straks, het is spannend bij de vrouwen op het NK-Sprint. Irene Wust gaat vandaag proberen haar achterstand op Mago Boer goed te maken. Verkeersinformatie die is er niet, dus u kunt gewoon doorrijden. Geen virus vandaag. Dat is mooi. De invallen van de Egyptische overheid bij westerse mensenrechtenorganisaties zorgen voor veel ophef. Bij 17 non gouvernementele organisaties, kortweg de NGO's genoemd, werden computers meegenomen en kantoren gesloten. Daar zaten ook drie Amerikaanse instellingen bij. De Amerikaanse regering kwam onmiddellijk met een scherpe veroordeling. Chris Hulsman leidt een Nederlandse NGO in Cairo, Arab West Report. Hij organiseert gesprekken tussen christenen en moslims in Egypte. Goedemorgen. Zijn ze ook bij u binnengevallen? Nee, gelukkig niet. Nee, maar bel bij andere uh, collega-organisaties. Ja, dat klopt, ja. ja. Heeft u van hun gehoord van wat daar precies gebeurd is? Um, nee, want ik ken ze niet. Uh, ik, ken, ik ken heel veel NGO's. Uh, ik, er zijn ook, is ook ingevallen bij N'Getter de Boij... Uh, die ken ik persoonlijk, um, maar ik, ik heb geen gesprek uh, gisteren gehad... met Barai. over wat daar precies is gebeurd. Natuurlijk ja. heb ik berichten over hem gehoord. Ja. Uh, en uh, natuurlijk, uh, ja, uh, het is een enorme schrik... want uh, uh, dit is nu gebeurd bij een aantal mensen die je kent... en uh, zometeen gaat dat uh, nog een stap verder. Um, maar is het, komt het uit de lucht vallen? Nee, het komt niet uit de lucht vallen... Ja, de inval wel uh, en, de, en, en de angst voor buitenlandse, voor, voor NGO's, voor buitenlandse financiële steun niet. Uh, die hele discussie over steun uit het buitenland voor NGO's in Egypte is al decennia lang oud. Maar het is altijd een kwestie geweest van wet en regelgeving en proberen door wet en regelgeving uh, zoveel mogelijk invloed van de overheid op NGO's uit te oefenen. Uh, een binnenval heb ik in al die jaren dat ik in Egypte zit nog nooit meegemaakt. Ja, wat die niet-governementele organisaties, he, die NGO's... die worden een beetje als bedreigend gezien door de Egyptische autoriteiten? Ja, dat klopt. Um, er is uh, al, al jarenlang um, is de angst dat, dat buitenlandse NGO's uh, een, ja, een, een eigen politieke agenda hebben... die uh, niet in overeenstemming is dan met de Egyptische. Um, uh, ten dele klopt dat ook wel. Uh, die zijn er ook... Um, uh, maar ja, het is waarop er dan wordt gereageerd en en, en uh, geprobeerd wordt het te beperken, dat gaat, uh, dat gaat wel ontzettend ver. Nee. Uh, nou ja, ze gaan ook, uh, ze vallen nu ook bij Amerikaanse NGO's, uh, uh, vallen ze binnen. Dat betekent dat de terughoudendheid die er misschien uh, lang is geweest, uh, helemaal weg is. Ja, dat, zou, dat, is, dat is juist. Maar ik heb zelf voor onze eigen organisatie heb ik een gesprek gehad... op de Nederlandse ambassade over steun voor een project... dat we wilden gaan uitvoeren voor, voor, voor, voor peacebuilding... tussen moslims en christenen in Egypte. Nou Daarvan was de reactie van de Nederlandse ambassade een maand geleden... van ja, dat kan wel, maar jullie hebben eerst een toestemming nodig... vanuit het ministerie van Social Solidarity. Dat is het Egyptische ministerie van Sociale Zaken... Uh, en op die manier uh, denken Nederlandse autoriteiten zich dan in uh, dat uh, dingen vooraf goed zijn, uh, zijn kortgesloten met Egyptische autoriteiten. Nou, ik weet van Amerikanen dat die dat niet doen. Dat die dus ook bereid zijn om steun te geven aan organisaties in Egypte zonder voorafgaand toestemming van het ministerie, Egyptische ministerie van Sociale Zaken. Ja, dat snap ik. Maar hoe goed je misschien ook wel wil doen vanuit uh, je eigen perspectief... Uh, je bent natuurlijk altijd weer te gast in een land met, met zijn eigen regels. Ja, dat klopt. Dat klopt. En we proberen dan ook zelf uh, vanuit onze eigen organisatie... die regels dan ook zo, zo nauwgezet mogelijk te volgen. Want als je dat niet doet, loop je veel te grote risico's. Ja. Wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Zal het verhevigen? Zal komen er meer van dit soort, uh, dit soort acties? Wat is uw verwachting? Het is op dit ogenblik een land wat uiterst onvoorspelbaar is. Eh, mijn eigen verhaal is dat het eh, typisch een uiting is van een overheid... die van mening is dat ze de dingen niet goed genoeg onder eigen controle hebben. En op het moment dat een overheid eh, denkt dat ze dat niet in handen hebben... krijg je hmm. dus hele vreemde acties zoals, uh, zoals deze Zoals nu. deze, inderdaad. Ja. Nou ja. Uh, ik dank u wel in ieder geval voor uh, de toelichting en ik wens u sterkte. Goed, bedankt. Dag, Nergelsman. Na de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen sprint gaat Magal Boer aan de leiding in het klassement bij de vrouwen. Ze wordt op de voet gevolgd door Irene Wust. De schaaster van TVM liet een ijzersterke indruk achter op de duizend meter, die ze met veel gemak won. Toch was ze, het meest was, was ze het meest verrast door haar optreden op de 500 meter, waar ze achter werd en ook nog eens de beste seizoentijd reed. Ik wist elke keer wel dat het erin zat, alleen ja, dan ging mijn opening weer goed, dan ging mijn rondje weer slecht, dan ging mijn rondje weer goed, was mijn openingen waardeloos.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 nou ja, was. Uh, ben wel op de goede weg. Nou rij je hier in NK Sprint en ben je bezig om een plekje te verdienen voor het WK Sprint. Maar die 500 meter, hè, is die ook niet heel belangrijk voor jou in je achterhoofd te hebben richting volgende week? Ja, precies. Daar heb je hem ook. En, en daarom was ik ook zo blij met mijn 500. Omdat, ja, ik bedoel, met uh, 40 uh, ja, wordt het gewoon heel lastig om Europese kampioen te worden. En, uh, volgende week is het EK round. Had ik er misschien echt bij moeten zeggen? Ja, ja volgende week, week is het EK. En, ja, dan moet ik gewoon een 39 rijden, of dan wil ik graag een 39 rijden. En ja, om toch een beetje met een goed gevoel af te reizen naar Budapest, moet ik het toch wel een keer gedaan hebben. En, uh, ja, daarom ben ik gewoon heel erg blij dat hij vandaag gewoon heel erg goed liep. Ik weet gewoon dat die andere afstanden zitten ook goed. En, uh, maar goed, uh, dat is pas voor volgende week. Eerst morgen nog een dag en uh, probeer te plaatsen voor de week sprint. Nou komt een vraag die elk jaar aan jou gesteld wordt. Ga je dat ook weer allemaal rijden? Want het sprint is weer aan de andere kant van de wereld. Dat is tussen EK round en WKO Round. Dus het wordt een schema. Ja, dat is bijna krankzinnig. Ja, maar van wedstrijden rijden word ik beter. En natuurlijk, als ik mijn plaats ga ik zeker rijden. En ik denk dat het heel goed is, want het is op een hele mooie baan. Daar kun je heel veel snelheid op doen. Calgary. Calgary. En die snelheid kun je weer meenemen naar een WKO Round. Dus um, ja, als ik mijn plaats ga ik zeker rijden. En rijden is alleen maar mooi en wedstrijden is ook alleen maar mooi. Ik bedoel, ik train niet heel de zomer om uh, heel de winter op de bank te zitten. Dus liefst zoveel mogelijke wedstrijden rijden en liefst zo, uh, leuke, leuke wedstrijden, belangrijke wedstrijden. En als je dit soort wedstrijden rijdt, dit soort tijden rijdt, dan heb je daar ook echt wat te zoeken. Ja, nou, dan moet 500 meter nog wel iets beter, maar ja, ik denk dat, dat, wel, uh, dat het wel kan. En morgen maar weer proberen om een stapje beter. Irene Wust was dat. Een van de favorieten bij de mannen, Kjeld Nuis... kon het podium al na de eerste afstand vergeten. De schaatsen van Control kwam op de 500 meter in een rechtstreeks gevecht met ploeggenoot Stefan Groothuis hard ten val. Nuis legt uit wat er gebeurde. Ja, ik, uh, ik reed achter Stefan ik wou naar hem toe rijden op die kruising. en Het ging naar gevoel best goed. En toen wou ik te graag die binnenbocht in. <kwijnt> waardoor ik uh, iets te vroeg bij de blokken kwam, denk ik. Uh, toen waaide ik hem uit en... Toen probeerde ik mezelf te redden, maar daar, daar, ik ging op een blokje staan volgens mij, van de buitenboog. En toen, uh, toen was de boarding zo dichtbij. Ja, het was klaar. Schiet dan gelijk WK Sprint, dat soort dingen. Schiet het gelijk al op het ijs door je hoofd? Ja, maar, uh, maar dat zie ik niet somber in eerlijk gezegd. Ik bedoel, er is ook nog een aanwijsplaats en ik heb uh, op de duizends alleen nog maar bij de eerste twee gezeten. Eén gewonnen de laatste keer en uh, nu word ik dan derde, daar ben ik niet zo blij mee, maar... Op zich, als je allemaal bij elkaar opzet, dan uh, rij ik wel bij de eerste vier. Dus, uh... ja, want in de regel staat eigenlijk gewoon eerste vier. En een heel uitzonderlijke aanwijsplek. Toch zeg jij, vind ik dat ik die op basis van het voorseizoen of zo... dat ik die wel misschien zou moeten verdienen? Ik vind dat ik wel een uitzonderlijk geval ben. Ha. Ja, vind ik. Um, het is sowieso niet helemaal over. Is dat een goed houvast, dat je, dat je wereldbekerplekken sowieso wel hebt? Oh ja, nou ja, ik, ik uh, ben niet iemand die dan bij de pakken neer gaat zitten. Anders uh, rij ik hier wel 1-10 of 1.11, maar... Ik, uh, ik ga altijd volle bak en uh, dat heb ik net ook laten zien. Dus. En, en staan, staan blijven hoort er natuurlijk ook bij. Staan blijven hoort er zeker ook bij. Moet de WK ook niet vallen. Dat is zo. Is het nou, is het nou alleen maar Common en kwel vandaag? Ja, ja ik, uh, ik kan hier ook echt totaal niet tevreden mee zijn. Ik, uh... Die duizend ook niet bedoel je? Nee, met die duizend 1,92. je 1-9-2 en dat, weet je, ja, dat is leuk, word je derde. Maar je weet dat er zoveel meer in zit. En uh, Jackson heeft ook, ja, ik vind, ik vind het ook, uh, ik vind het klasse van je, maar nu uh, koop ik hier eventjes helemaal niks voor. Kjeld was dat. De vragen werden gesteld door Jeroen Stekelenburg. Deze week ontvangen we elke ochtend nieuwjaarskaarten uit Europa. Op het prikbord hangen al kaarten uit Ierland, Griekenland, België, Frankrijk, Duitsland. En ik hoor opnieuw het kraken van de voetstappen. Kom maar op met die kaart. Nieuwjaarskaart uit Portugal. De feestdagen hier in Portugal die zijn wat triestig. Als de muziek van dit land. De fado is hier weemoedig. Bezinkt het lot dat het leven voor je in petto heeft. En ja, de Portugezen verwachten wat dat betreft niet zoveel. Ze moeten nu 78 miljard euro terugbetalen... dat ze van Europa en het IMF geleend kregen. En dat raakt het land nu in al zijn voegen. Echt alles wordt duurder. Ik sprak er met de verkoper van mijn krantenkiosk over... Hij beklaagde zich over de regeringsplannen om nu 20 euro... let wel, 20 euro in rekening te brengen... voor de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen. Maar wat dacht je van de BTW? Die gaat nu naar 23 procent. De tv en de radio die hebben het er steeds over. 23 procent op de kaartjes voor het voetbal. 23 procent op het eten in restaurants. 23 procent op pornovoorstellingen. 23 procent op frisdrank, op boter, op kaas... Ik moest wel even lachen om de volgorde van al deze zaken... die de media dan voor je oplepelen. Voetbal, restaurants, porno, frisdrank, boter, kaas. Geeft dat nu aan wat de opeenvolgende levensbehoeften van de Portugezen zijn? Ik weet het niet, maar ik zie ook on dingen om me heen gebeuren. Er waren begin deze maand nog rellen bij het parlement. En dat is toch wel iets uitzonderlijks in dit vredelievende land... Uit protest tegen een nieuwe tol op de snelwegen... werd bij een van de tolpoortjes iemand gewond door een schot hagel. Er is agressie die je hier maar zelden tegenkomt. Wat waren de Portugezen uitgelaten... toen ze destijds in die kopgroep van de euro zaten? Maar ze krabben zich nu massaal achter de oren... over wat het ze werkelijk opleverde. De gouden droom van de euro lijkt voorbij. En het land valt met een harde klap uit zijn bed... Volgens de minister van Financiën wacht het land het moeilijkste jaar... sinds de val van de dictatuur in 1974. Hier onder de kerstboom klinkt een fado. Het moeilijke lot van dit weemoedige land. Een groet uit Lissabon. Rob. We plakken die kaart van Rob uit Lissabon, uit Portugal... op het digitale bord bij www.nos.nl.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 En ook werd de eerste eretitel bekend van de nieuwe leider Kim Jong-un. Geweldige leider. Dat was ook een van de vele titels van zijn vader. In Helmond zijn theater Het Speelhuis in een aantal kubuswoningen... door brand verwoest, waardoor dat vuur gisteravond is ontstaan, is niet bekend. Theater in de kubuswoningen van architect Piet Blom zijn of waren een rijksmonument. Ze vormden een herkenbare plek in het centrum van Helmond, zegt de burgemeester. Er zal natuurlijk een geweldige wond in het centrum van de stad liggen...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 In Overijssel zijn vannacht 700 kalveren gestikt... toen er brand uitbrak in hun stal. De brand werd pas laat ontdekt door een voorbijganger... waarschijnlijk omdat de boer nog lag te slapen... en toen de brand weer aankwam was de stal al zo goed als uitgebrand. De schuur kon niet meer gered worden... dus er moest ingezet worden op het redden van de kalveren... en de overslaan naar de andere schuren. Uh, het laatste is gelukt, de overslag is voorkomen... en de kalveren hebben we niet kunnen redden. De oorzaak van de brand in Hertme is onbekend...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 Voor drugsmokkel ze hadden twee koffers bij zich die gevuld waren met in totaal 8 kilo cocaïne. Vrouwen van 21 en 22 wilden naar de Portugese hoofdstad Lissabon vliegen. Als die twee Nederlanders worden veroordeeld, zullen ze hun straf in Brazilië moeten uitzitten, zegt correspondent Marion van Rooyen.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Veel bedrijven die asbest verwijderen werken nog steeds onveilig. Daardoor lopen hun medewerkers grote gezondheidsrisico's. Blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Directeur Marga Zubi, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gecontroleerd en wat trof u aan? Ja, wij troffen aan bij bedrijven die asbest saneren dat ze het uh, niet volgens de regels uh, deden waardoor hun werknemersgevaar uh, liepen. En uh, we troffen aan dat in meer dan de helft van de gevallen we handhavend moesten optreden. En bij de bedrijven, uh, de gewone niet geselecteerde bedrijven, moesten we bij 20% moesten we toch echt onze zware instrumenten inzetten om... Uh, te beëindigen, dus boetes, proces voor baal, vooral stilleggingen ook. Maar bij bedrijven die we geselecteerd hadden als een zware ja. overtreders was dat zelfs nog 10% hoger. Maar vooral wat ernstig ook was, is dat we daar in meer dan 50%... die zware instrumenten moesten inzetten. Ja, dat is nogal wat. Dat valt u tegen? Dat valt ons behoorlijk tegen, juist omdat deze bedrijven natuurlijk precies weten... dat de kans dat wij langskomen heel groot is. Ja, overtreden ze dan nou moedwillig of per ongeluk de regels? Kunt u dat vaststellen? Nou, het punt is uh, van de ene kant is het natuurlijk heel aantrekkelijk om niet alle regeltjes na te leven, want dan verdien je meer. Maar wat ook veel belangrijker nog is, is dat de werknemers, die merken natuurlijk niet direct dat ze gevaar lopen. Er kan soms 20, 30 jaar tussen zitten tussen het moment waarop je aan blo asbest blootgesteld bent en het moment waarop je ziek wordt. Dus je moet ook heel goed nabijven denken met, uh, met wat je doet. En ook al werk je er dus dagelijks mee, we hebben in Nederland zo'n... 200 bedrijven die dagelijks bezig zijn met het saneren van asbest... dan moet je er toch bedenken dat je over 20 jaar ziek wordt... als je niet heel zorgvuldig bent. Ja, maar dat betekent dus dat bedrijven bijvoorbeeld die beschermende kleding... Uh, niet aan de werknemers uitdeelden of uh, regels hadden... dat ze die echt altijd aan moesten? Ja, dat uh, gaat zowel om de persoonlijke bescherming, dus die kleding en dat ze uh, in een ruimte werken die helemaal afgesloten is, die heel goed afgezogen wordt. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook om dat het is natuurlijk al heel vaak in een oud gebouw en je moet daar precies weten waar de asbest zit, uh, met uh, op basis van een asbestinventarisatie die de eigenaar van het gebouw heeft uitgevoerd. En je moet dus echt een werkplan hebben dat Aangeeft, omdat je weet waar de asbest zit, hoe je moet werken, hoe je veilig moet werken. Dat werkplan moet aanwezig zijn. Dat moet toegesneden zijn op dat gebouw. Dat moet compleet zijn en je moet ook gewoon echt werken volgens dat uh, werkplan. Wat ook heel belangrijk is, is dat die emissie, dus het aantal deeltjes wat in de lucht vrijkomt, dat je in een manier werkt dat dat zo min mogelijk is. Dus dat je alle noodzakelijke maatregelen hebt genomen om, uh, om dat te voorkomen. En dan moet je dus denken, vaak zit asbest, zit, bijvoorbeeld als het als isolatiemateriaal gebruikt is, om een buis heen en dan moet je zonder breuk toch die asbest uh, verwijderen. Want juist bij breuk komen die vezeltjes vrij die zo gevaarlijk zijn. Ja, wat kan de arbeidsinspectie eigenlijk nog meer doen? Want u heeft in het verleden al uh, vaak gecontroleerd, nu weer heeft inderdaad straffen uitgedeeld. Wat kunt u nog meer doen? Ja, er zijn, de asbest vindt, vinden we zo belangrijk dat er op twee manieren gewerkt wordt aan een betere aanpak. Van de ene kant worden de regels scherper en duidelijk. Zo worden bijvoorbeeld per 1 februari worden de regels uh, waaraan de asbestsanerers moeten voldoen. Want ze moeten met certificaten werken worden helderder. zijn helderder omschreven. En ook de bedrijven die die certificaten afgeven, de certificerende instellingen, krijgen per 1 februari meer mogelijkheden om er ook te zorgen dat de bedrijven, ook als ze het certificaat hebben, echt de regels naleven. En als ze dat niet doen, dat ze dat intrekken en dus niet meer mogen saneren. En van de andere kant gaan we ook... De handhaving zelf gaan we beter organiseren. Wij gaan bijvoorbeeld als arbeidsinspectie vanaf 1 januari werken met een gespecialiseerd team. Mensen die 100% van hun tijd bezig zijn met sanering, Die ook samenwerken met de andere Toezichthouders in de keten, bijvoorbeeld de gemeenten die hebben ook een taak en de provincies hebben een taak en de inspectie voor leefomgeving en transport. Ik zie bijvoorbeeld op het transport van asbest toe. Daar gaan we mee samenwerken. En wat wij ook krijgen in de loop van 2012. Uh, krijg, komt er nieuwe wetgeving, waardoor we met name de boetes hoger worden... zodat het niet meer loont om uh, de regels niet na te leven. En een veel steviger aanpak van wat wij dan noemen recidieven. Dus als er herhaling komt, dat we echt door kunnen pakken... en dat we echt een einde aan kunnen maken. Begrijp ik. Dank u wel voor het verhaal, uh, mevrouw Zuurbeer. Graag gedaan. Feestvakantie van tientallen jongeren in de gemeente Steenwijkerland... dreigt een dure grap te worden. Traditionele oudejaarshuisjes, drankketens... waar de jongeren dagelijks samenkomen in de kerstvakantie... moeten van de gemeente uiterlijk 2 januari weg zijn. En elke dag dat ze er langer staan kost 1000 euro. Maar volgens de jongeren kunnen de huisjes pas een week later weg. Verslaggever Matthijs Holtrop ging kijken in een keten in Sint-Jansklooster. Tientallen bierkratten voor de deur, verder een paar fietsen... En veel kerstverlichting. Op een klein pleintje aan de rand van het dorpje Sint Jansklooster in het kop van Overijssel is het een week lang feest. Uh, ik ben nu aanbeland in Keet Baskop 28. En wat is dat precies voor Keet? Uh, dat is een Keet van twee vriendengroepen bij elkaar. En die, zitten, uh, die brengen hier uh, de vakantie door uh, deze week. Die zitten hier elke dag? Er is hier elke dag zijn er hier, uh, is hier volk, ja. Op het evenemententerrein in Sint-Jansklooster, een klein pleintje, worden dan al die keten neergezet. Tot hoe lang kunnen ze blijven staan? Volgens de regels van de gemeente moet hij op de derde weg. Gaat dat lukken? Nee, er is geen materiaal beschikbaar op door de week, dus dat gaat niet lukken. En wat voor materiaal heb je nodig? Het gaat om uh, shovel's, grote dieplades, kranen. Ja, en Dat materiaal dat is niet elke dag beschikbaar. Want daar moeten die keten dan aan worden vastgemaakt om worden afgevoerd? Ja, klopt. Daar worden ze weer opgezet en afgevoerd naar een stalplaats of een andere plaats waar als ze de rest van het jaar staan. Het is een kwestie van goed organiseren en plannen. Net zoals dat je ze kan uh, plannen om op te bouwen, kan je ook plannen om ze uh, op te ruimen. En 2 januari uh, dienen ze weer weggehaald te worden. Jos van den Nauwland, u bent wethouder. Van de gemeente, gemeente Steenwijkerland. Uh, dus 1 januari is een zondag. Dat betekent dat ze maandag weg moeten zijn. Maandag, 2 januari is de dag dat ze uh, opgeruimd uh, moeten worden. Volgens de vergunning. Ja. Gaat niet, hè? zeggen ze. Er zijn er een, een paar die zeggen dat het niet gaat. De meeste groepen die hebben niet aangegeven dat het niet zou gaan. Het gaat wel. En ze kunnen op vele manieren kunnen ze verplaatst worden. Er zijn foto's ook in, in omloop. Nou, de, de tractoren die ze kunnen trekken, er zijn er legio van in, in omloop. En ook niet iedereen werkt. Het argument van op 2 januari werken we, dan kunnen we het dus niet. Ik hoop dat ze in staat zijn om te werken op, op 2 januari. En ik ben ook blij dat er mensen zijn die werken. Uh, maar er zijn er ook voldoende uh, schoolgaande jeugden die bij de groepen betrokken zijn. Die dan maar de handen uit de mouwen moeten steken om, uh, om de keten uh, te laten afvoeren. Waarom mogen ze niet nog een weekje langer laten staan? Ja, als je als gemeente dan daaraan meewerkt, dan moet je dat wel uh, met enige uh, terughoudendheid uh, doen. Want anders werkt je dus mee en dan gedoog je dus een, een hele lange periode. Een situatie waarvan je weet dat er veel jeugd uh, alcohol uh, gebruikt. Daarmee is het ook een morele afweging. Dat speelt zeker mee, de morele afweging. En ik denk ook, als we dat uh, nu in de tijd begrenzen... zoals we dat nu uh, met elkaar hebben afgesproken... en ook in de vergunning hebben verleend... dat dat een, een hele nette, koelante houding van de gemeente Steenwijkerland is. Hey, als de gemeente nou jullie een boete oplegt van een paar duizend euro... wie gaat dat betalen? Nee. Ja. ja. Wordt er dan voor gespaard dan? Nee, nog niet echt. Maar dat, er is geen kans dat hij eerder weggaat om de boetes te besparen? Ik snap ze wel. Regels met regels, maar ja. We hebben geen mogelijkheid. Probleem maken, dat doen ze al, altijd. Ja, ik snap eigenlijk dat hele probleem niet. We hebben nog nooit klachten gehad. Nog nooit probleem meer. En sinds de twee jaar is het alleen maar kloten. Iedereen die wit zijn grens wel, die stopt wel. Ja. Het, is echt nooit, ik bedoel, het gaat altijd goed, dus er is nooit iemand die, die als, die als ongeluk is met drank of zo, die als je weggaat, nooit, never. Nee. Niemand uh, raakt hier in coma. Nee, echt niet. Nee. En wij, ik bedoel, iedereen die ziet het ook wel. Dus als iemand dronken is, dan bel je de ouders op en die wordt opgehaald. Ja, uh, de kans is zeer groot dat, het, uh, dat wij hier nog uh, sowieso een week zitten. Hey. Tot uh, 8 januari. En dan uh, is uh, 8 januari alles hier weg. Schoon. Dan maar te laat. Dan maar te laat. Jij bent jaloers en ik weet niet waarom. Voor de tweede keer in één maand is een binnenvaarttanker... tegen de Botlekbrug gevaren. Is het daar toeval of niet? Nou, het is geen toeval dat u lekker kunt doorrijden, want het is tot slot vrijdag 30 december. Veel mensen zijn op vakantie, er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een binnenvaarttanker is gisteravond tegen de Botlekbrug aangevaren. Het is de tweede keer in één maand tijd dat dat gebeurde. Lilian van Duivenboden van de politie Rotterdam-Rijnmond. Kunt u uitleggen wat er allemaal is gebeurd? Gisteravond rond kwart over negen is een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug aangevaren... Daarbij uh, is de stuurhut eraf gevaren en een auto die op het dek stond is te water geraakt. Uh, de zeehavenpolitie en het havenbedrijf uh, hebben het schip naar een veilige locatie gesleept... en de auto uit het water getakeld. En uh, de zeehavenpolitie doet samen met inspectie, verkeer- en waterstaat... onderzoek naar uh, hoe dit schip tegen de brug heeft aan kunnen varen. Ja, wat is daar enige verklaring voor? Um, nee, op dit moment nog niet. We, we onderzoeken nog alle mogelijkheden... Ja, nou, want het is de tweede keer in één maand tijd. Je zou bijna zeggen, het is een soort bermuda daar. <in voices nices> nee, van, de, van het ongeval van een maand geleden weten we de toedracht. En dat was een technisch mankement aan het binnenvaartschip zelf. Gewoon vette pech. Ja, vette pech. Ja. Ja, en dat kan nu ook weer het geval zijn, maar dat weten we niet. We weten ook niet of het iets met stroming en dergelijke... Want hey, is dat de vorige keer ook onderzocht? Of het met stroming dat soort zaken te maken heeft? Het was vorige keer al zeer duidelijk dat het te maken had... met een technisch mankement van het schip zelf. Waarbij uh, het vast was geraakt in het uh, slip. Ja. En uh, het, het lag echt aan het schip. En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 De, de, de op de, de hoogtes van de brug staan uh, zeer duidelijk aangegeven met borden. En dat is ook allemaal goed verlicht s'avonds. Maar uh, de schipper was op het moment, het schip was niet geladen. En dan de ligging van je schip is afhankelijk van de lading die ja. je meeneemt. Want dan ben je een stuk hoger en, hè, als je niet geladen bent. En het kan zijn dat de schipper uh, daardoor zijn schip verkeerd heeft ingeschat. Ja. Maar het kan ook zijn dat het een technisch mankement is geweest. Dat is wat we nog aan het onderzoeken zijn. Ja, en de, de brug zelf, daar is niks mee. Daar kan gewoon, uh, die kan gewoon gebruikt worden. Ja, het havenbedrijf gaat kijken of er misschien wat schade is aan de brug. Maar het was in ieder geval niet zodanig dat er uh, autoverkeer stilgelegd hoefde te worden. En ook het scheepvaartverkeer is gisteravond niet gestremd geweest. Goed, we wachten het onderzoek met u af en de resultaten komt u maar melden bij ons. Mevrouw Van Dijvenbouwde, dank u wel. Graag gedaan.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 Qui est passé. Wat er gebeurd is, It Niet alleen was het onbehoorlijk, non mais plus que ça. It was het was een fout. het was het onbehoorlijk. het Niet alleen het was het onbehoorlijk. Niet het was Niet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 Maar ook een faute vis-à-vis des Français, die mij in mijn hoofd hadden gegeven. En de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français. De bijdrage was van Ron Linker over Dominique Strauss-Kahn. Het ging over gebroken beloftes en gemiste afspraken.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 Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Bas Chemink. Nee, Ik heb natuurlijk ook even gekeken uh, naar de websites over uh, Fred Rutte, weg bij PSV. Ja. Op de, de website van de PSV staat er nog niet. Dus, uh, het zou dat, later vandaag officieel bekend precies. worden. Ja, dat komt van ook. de Gelderlander ja. vandaan. Het staat ook op het Eindhovens dagblad uh, inmiddels. Dus uh, de berichtgeving volgt en uh, wij zijn natuurlijk ook bezig om de reactie te halen, te kijken of er reacties op komen. Wat hebben we verder, Bas? Op de site van Omroep Brabant lezen we uiteraard... de uitgebreide reacties op de brand in Helmond gisteravond. En daar brandde het theater het speelhuis volledig uit. Ook een aantal beroemde Kubuswoningen werden door het vuur verwoest. Een man die meer dan 25 jaar zijn was in het theater... zegt dat de brand begon bij het gedeelte waar de techniek zit. Daar was ineens ontzettend veel rook en vuur te zien, vertelt hij. Door de, rook kwam, door de deur kwam rook de zaal in. We hebben nog geprobeerd zelf de brand te blussen. Een bezoeker van de website schrijft... onvoorstelbaar, zo'n knus en mooi theater. Ik heb het voorrecht gehad een aantal keren op te treden in het speelhuis. Het was een bijzondere ervaring zo dicht bij het publiek. Eeuwig zonde dat het is verwoest door brand. Wie overigens het theater en de Kubuswoningen in hun oude glorie willen zien... kan via de website van Omroep Brabant een vir virtuele tour maken. Partij van de Arbeid zet in de Telegraaf alvast de politieke toon voor het komend jaar. Met een directe aanval op de PVV. Partij van de Arbeid-leider Job Cohen noemt Geert Wilders een schreeuwende machtspoliticus. De sociaaldemocraten willen volgens de krant volgend jaar nadrukkelijker... de confrontatie zoeken met de PVV. De PvdA wil zo de regeringscoalitie ontwrichten en weggelopen kiezers terugwinnen. Volgens Cohen moeten de PVV-kiezers weten waar hun belangen liggen en die liggen eerder bij de PvdA dan bij de PVV, aldus Cohen. Volgens de PvdA-leider gaat er door de bezuinigingen in 2012 een nieuwe fase in en daarbij moet Wilders kiezen tussen de macht en zijn eigen achterban. En voor wie het zich afvroeg, Geert Wilders heeft ook al gereageerd. PVV-leider laat via Twitter weten, geweldig, wat een humor. Cohen pakt PVV aan, bangig voor eigen positie als leiderpartij van de Arabieren. Dieven hebben een nieuwe manier gevonden om geld te stelen bij betaalautomaten. Volgens het Algemeen Dagblad plaatsen criminelen steeds vaker een plaatje voor de geldsleuf, waardoor het lijkt alsof die dicht blijft na een transactie. Als mensen later met de bank bellen, zijn de dieven er al lang met het geld vandoor. En deze methode wordt ook wel cash trapping genoemd. Volgens een landelijk meldpunt zijn het vooral Oost-Europese bendes die van de nieuwe methode gebruik maken. Ze zouden zijn overgestapt van het skimmen... dat minder lucratief is geworden... doordat winkels gebruik maken van een andere manier van pinnen. Of een geldautomaat is gemanipuleerd is overigens niet te zien. Het advies van het meldpunt... als het geld er niet uitkomt, blijf er dan bij staan... en bel met de bank of met de politie. Dat het nooit te laat is voor grote sportieve ambities... bewijst Dries van Acht... Bij Omroep Gelderland vertelt de oud-premier dat hij mee wil doen aan Alp Du Zes. Uh, dat is een evenement voor het goede doel, waarbij de fietsers de Alp Dues maar liefst zes keer beklimmen. Maar vannacht gaat niet zes keer omhoog. Hij hoopt de Franse Alp één keer te beklimmen. De instelling, de bedoeling, het oogmerk en het streven is om wel omhoog te gaan. Op een of andere manier. Ik bedoel dan wel op een fiets. Maar uh, ja. Dat zal de toekomst moeten leren of mijn hoop geen illusie zal blijken. Ja, de deelname van Dries vannacht is wel opvallend. Hè? Niet alleen heeft, hij, heeft de oud-premier de respectabele leeftijd van 80 bereikt... ook wordt hij binnenkort aan zijn heup geopereerd. En het is een verschrikkelijke puist om in wielertermen te blijven. Met vijf kilometer per uur red je het net zonder dat je voet aan de grond uh, uh, komt. Ik denk dat vannacht het ook uh, wel kan. Ik doe het er niet naar. Nee. Uh, wat gaan we doen zo dadelijk? Uh, pas uh, zei het net al, we zijn natuurlijk bezig met het uh, vertrek, het aanstaande vertrek... aan het eind van het seizoen van Fred Rutte als trainer bij PSV. We kijken ook of we de Ajax-supporters te pakken kunnen krijgen. Want de Ajax-supporters willen hun geld terug. En dan gaat het over die bekerwedstrijd Ajax-AZ. Wordt overgespeeld, maar dan zonder publiek. En ze vinden dat 38 minuut voetbal ietsjes te weinig is voor het geboden geld... wat ze hebben gedoneerd aan de vereniging. En verder kijken we nog even in Ter Apel. En we zijn natuurlijk bij die grote brand in Helmond. We hadden het er net ook al over in het mediaoverzicht. En ook nog hebben we een onderwerp over scharreleieren. Nou, dat blijft een leuke uitzending te worden tot de komende 9 uur. En, die zou ik bijna vergeten, de laatste column van Jeroen Wielaert. Reden genoeg lijkt mij om te blijven luisteren... hier naar deze zender, naar Radio 1. Vanavond in NOS met het oog op morgen... Thijs van den Brink gaat in gesprek met onze correspondenten Bas Mesters en Rob Zoutberg En met historicus Kees Klok. We spraken hen het afgelopen jaar regelmatig over de crisis in Zuid-Europa. Hoe hebben zij die roerige maanden zelf beleefd? Vanavond na 11 uur in het oog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Alexander Pechtold, Chantal Janssen, Henk Kamp, Filemon Wesselink... Sophie Hilbrand, Jort Kelder en Lange Frans. Vijf jaar geleden sprak ik met ze over hun verwachtingen voor de toekomst. Nu spreek ik ze opnieuw. Wat is er uitgekomen van die verwachtingen? Vanavond Alexander Pechtold. 11 uur, Nederland 1, NTR. Vijf jaar later. Lease Planbank geeft tijdelijk 0,5% extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren.